4 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Bij de nieuwe aardbeving in het oosten van Turkije... zijn zeker vijf doden gevallen. De beving had een kracht van 5,7 op de schaal van Richter. Zeker 25 gebouwen zijn ingestort. Waaronder een hotel en een kantoorgebouw in de stad Wan. Bij de aardbeving vorige maand in dezelfde regio... vielen zo'n 600 doden.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 Morrison, The Doors uit 1966. Tenminste, toen werd het opgenomen. En een half jaar later, toen zat het alweer in 1967, toen werd het uitgebracht. Van die allereerste LP van The Doors hoor je The End of The Night. Welkom bij het derde uur. De nacht ging anders bij de vader op Radio 1. En straks over een klein half uurtje. Dan gaan we beginnen met het leukste uit speakers met koppen. Je kan dan onder andere luisteren naar de columns van Martijn Koning en Wim Daniels. Een herhaling van het optreden van het vrouwengezelschap Nomad. er is natuurlijk ook nog het uh, Spekers met Kobbe Cabaret. Dat is allemaal over een klein half uurtje. En natuurlijk is er ook weer het een en ander opgeduikeld uit het... Uh, Vara, archief daar waar het gaat om de muziek. 14 oktober, nog niet eens zo heel lang geleden. Pakweg een klein maandje geleden. Toen was zij op de vroege ochtend te gast bij het 3FM-programma van Giel Beelen. En dan heb ik het over James Morrison. Dit was wat hij toen zong: Sleep to the music. Chasing the beat She lies me in, oh sweet It's a friend, uh, Locks me down like a repeat offender. Uh, I won't take the shackles of my feet Cause they're the only thing To make me feel free That's why Slave to the music Now I won't stop until my heart pops. I'm a slave to the music Now I won't get in Till I stop breathing She got me rocking She got me moving She got me dancing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 In de vroege ochtend bij Geel, toen zong hij dit. James Morrison, en Slave to the Music. Ben ik en dat zal de 24 e van deze maand zijn... dan gaat er in Nederland een Vlaamse film in première. En godzijdank hebben ze van die Vlaamse film geen Nederlandse versie gemaakt. Zoals dat bijvoorbeeld bij Loft is gebeurd. Loft was in België een groot succes, in Vlaanderen met name dan... En dan moest er een Nederlandse versie van komen, een Nederlandse remake. Die Nederlandse remake die is helemaal geen succes geweest. En het was uh, ook nergens voor nodig om een Nederlandse remake te maken... want die Vlaamse versie was gewoon ronduit prima. En godzijdank hebben ze wel een Hasta la Vista... want daar heb ik het over ook geen remake van gemaakt. Waar gaat de Hasta la Vista over? Hasta la Vista is een roadmovie met in de hoofdrol geestelijk gehandicapten... En de film is een waanzinnig succes in Vlaanderen op dit moment. En zoals ik al zei, 24 november, dan zal hij ook in de Nederlandse bioscopen te zien zijn. Bij die film hoort voortreffelijke muziek. Muziek die gemaakt is door Steen Meuris. Iemand staat te weer.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 je kunt hem horen smeken, maar niemand weet nog goed waarheen. Niemand op de rand van het leven, het is een even overdeven. En niemand weet nog goed wanneer waarheen. Niemand staat te benen.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 Spreken. Hij schreeuwt zich leeg tegen niemand specifiek. Niemand op het kruispunt van het leven. Het is een even overdeven. En niemand weet maar goed, wanneer, waarheen. Niemand staat er weinig. zijn hoofd slaat aan het maarten. Al is niet duidelijk waarom. Een vorm van uh, Nederlands die we hier in Nederland niet meer zo gauw zouden gebruiken: het woord Wenen in plaats van uh, huilen. In Vlaanderen is dat. Uh, wordt nog steeds gebruikt, wenen. De muziek is zeker niet minder. Je hoorde Steen Meures die de muziek maakte voor Hasta la Vista. Zoals gezegd de film die 24 november aanstaande ook in Nederland... in diverse bioscopen te zien zal zijn. En de afgelopen weekend toen ging die al in Amsterdam een première. Daar had je namelijk de Amsterdam Filmweek Hasta la Vista. Hou die film in de gaten. Jerry Mulligan op de saxofoon en de trompet werd bespeeld door Chad Baker. Op nou het begin van de jaren 50: Walking Shoes. Sweet. van Steve Winwood, Jim Capaldi, Chris Wood en Dave Mason. Het collectief dat opereerde onder de naam en hebben we over het tweede gedeelte van de jaren zestig. Dit Hole in My Shoe was vooral een bijdrage van Dave Mason. Die schreef dit namelijk, dit Hole in My Shoe. Daarvoor hoorde je uit 1979 Nigel Olsen... Put on your dancing shoes, iemand die... Uh, geen mega is geweest, maar wel heel belangrijk is geweest voor de popmuziek. Hij was vaak sessiemuzikant en te vinden in opnamestudios. En vooral is hij bekend geworden als uh, vaste medewerker van Elton John... waar hij het slagwerk hanteerde. Nigel Olsen, ook een poging maakte, de, deed hij tot het maken van een soloplaat. En niet geheel zonder succes, want dit Put On Your Dancing Shoes... was in 1979 toch wel een veelgedraaide plaat en een bescheiden hit... Raymond van het Groene Woud, ook daar zijn nieuwe album van uit. De laatste rit. Ik zing van de vogels, de bomen en de zee. Het al het menselijk willen weet. Ik zing van de weemoed, de blues, de kafaar. Zodra ik zing, wordt alles minder zwaar. Ik zing van de mode, de kleuren van de tijd, de stelligheid van de onzekerheid. Ik zing van de scholen, en hoe men wordt geknecht. Geen onderwerp ga ik uit de weg. Maar over jouw liefde. Daarvan zing ik niet Die is te mooi en te edel voor een lied Nee, over jouw liefde Daarvan zing ik niet Die is te rijk en te groot Voor mijn vergankelijk lied Ik zing van verlangen al dan niet vervuld, een kwestie van geluk en van geduld. Ik zing van het lichaam, de drankzucht, de seks, door zulke duivels word ik graag behekst. Maar over jouw liefde, daarvan zing ik niet. Die is te mooi en te edel voor een lied. Nee, over jouw liefde, daarvan zing ik niet. Te rijk en te groot voor mijn vergankelijk lied. Ach, wat de toekomst biedt, die dwaze menselijkheid. Te vlassen in de tijd. Vergankelijk lied, maar het zwingt wel als een tiet. Dat beeld bevalt me wel, ik ben default van tieten. Ik zing van de leegte, het menselijk tekort.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 Te groot, te diep, te verheven om mogelijk te vangen in mijn vergankelijk lied. Jouw liefde bezong die. En uh, die liefde van hem is uh, Sigrid Spruit. Een dame die zo'n tien jaar geleden... bijna dagelijks op de Vlaamse televisie te zien was. Want zij las daar het VRT-journaal. MUZIEK. De nieuwe single van uh, Remo van het Groene Woud... of liever zegt de nieuwe cd van Remo van het Groene Woud... die heet de laatste rit, de nieuwe single... die heet Goedemorgen, oude rotkop. Maar ik liet je een ander liedje horen uit die nieuwe cd... de laatste rit van uh, Van het Groene Woud... en dat heette dan Jouw Liefde. En Remo van het Groene Woud die zal je volgende week zaterdag... volgende week zaterdag kunnen aantreffen voor een optreden in Nederland. Hij treedt niet zoveel op in Nederland de komende tijd. Maar zaterdag zal dat zijn... Uh, wel tegen de Belgische grens aan, in Bergen-op-Zoom namelijk. Zo dadelijk, dan is het tijd voor het leukstart Spijkers met koppen van de afgelopen week. En dan moet je even in de gaten houden dat op dat moment, vorige week, Mauro nog uh, hot nieuws was. Nou, het kan snel gaan in een week, want van Mauro hoor je niet zoveel meer. Wel nog van Euro, maar dat zijn weer andere zaken. In ieder geval voordat je de column van Martijn Koning hoort, en later hoor je die ook nog van Wim Daniels. En het spreekt met Copacabana. maar voordat je Martijn Koning hoort... even nog een uh, piano bijdragen. En die komt van Richard Carpenter. 1972, Flat Baroque. Beste mensen, uh, ik ben vandaag een klein beetje misselijk, want ik heb vanochtend als ontbijt drie gratis HEMA taarten gegeten. En er liggen er nog twee in de koelkast. De HEMA had een foutje gemaakt in hun advertentie waar ze bosvruchten-klavutis taarten aanboden voor 0 euro in plaats van 4 en de bestellingen stroomden binnen. De spreekwoordelijke zoete broodjes waren bosvruchten-klavutis taarten. Mijn buurman Gerard Oegel vertelde mij dat de oorspronkelijke clavoutie, clavoutie au cerise uit het Franse limousin, is gemaakt met kersen. Varianten op de clavoutie, die niet met kersen maar met een ander fruit worden gemaakt, worden eigenlijk floeniaard genoemd. Maar ze hadden bij de marketingafdeling van de HEMA tenminste wel door dat bosvruchtenvloenjaartaart toch niet echt lekker in de bek lag. Er kwam een stormloop op de gratis HEMA taart. En ik heb nu heel vaak HEMA gezegd en dus moet ik eigenlijk ook nu een aantal concurrenten noemen. Maar de enige winkel die ik ken die exact hetzelfde diverse aanbod heeft als de HEMA is bakkerij Hilderim aan de Beethovenlaan in Amsterdam. De website kon de aanvragen niet aan en crashte. Iedereen wilde een stukje van de gratis taart. Er waren mensen die 44 taarten hadden besteld. 44, wat moet je met 44 taarten? Wat ben je, clown? Als iets gratis is worden wij helemaal gek en de stad Zutphen heeft als eerste ferme maatregelen getroffen tegen dit gedrag. Ik las dat tijdens de Sinterklaasintocht in Zutphen dit jaar geen vrouwelijke zwarte pieten zullen strooien. De pieten zouden tijdens het uitdelen van pepernoten steeds hardhandiger bejegend worden en daarom besloot de organisatie alleen sterke en grote mannen in te zetten. En Sinterklaas is zo'n feestelijke gebeurtenis. Een goed heilige man met een baard en een mantel komt met een stoomboot helemaal uit Spanje om ons allemaal cadeautjes te brengen. Alles wat we willen. Het is dus niet zo gek dat Spanje zwaar in de financiële problemen zit, want ik denk dat ons jaarlijks Sinterklaasfeest een gigantische kostenpost is. In Zutphen kunnen vrouwen geen strooipiet zijn omdat het te gevaarlijk is. De raadsfractie Burgerbelang heeft schriftelijke vragen over de discriminatie bij het pietenbeleid gesteld aan het college in de stad. Vrouwen zijn heus wel in staat om bepaalde makkers hun wilde geraas te laten staken. Waarom geen intimiderende, gevaarlijke vrouwelijke pieten? De bodybuildster Piet, of de kickbox Piet, of de kortharige, gedrongen lesbo Piet. Geef de vrouwelijke pieten iets meer vrijheid qua hulpmiddelen om zich tegen agressieve kinderen te verweren. Daar is helemaal niks mis mee. Het is ook de bedoeling dat je een beetje bang bent voor de piet. Ik was vroeger als ze dood voor zwarte Pieten en klanten me altijd stevig aan mijn vader vast als ik mijn angstzweterige handje uitstak om wat snoepjes van ze te krijgen. Die tijd moet gewoon weer terugkomen. Niet de verharding van de maatschappij, maar de verharding van de Piet. Sla ze met de roe, daar is dat ding voor. Geef elke vrouwelijke Piet een zak met pepernoten en een zak met grind. Zeg tegen, <lacht> zeg tegen kinderen dat je ook even je schoen gaat zetten en schop ze dan onder hun hol. Gooi je Mars keihard in het gezicht en zeg dat het Marsepijn is. <lacht> Voor de leuke kinderen gooi je wat lekkers in een of andere hoek. En voor de vervelende gooi je het in de dode hoek van een vrachtwagen. Verander de tekst van de Sinterklaasliedjes naar... Kijk, zijn knecht staat te springen op een kind. En hoor wie klopt daar, op kinderen. Het is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker, met borsten zeker... Die pissed off is zeker en die zich niet meer met zich laat fucken zeker. Die kinderen moeten weer met trillende knietjes en bevende handjes langs de kant van de weg staan. Dreig anders dat ze mee in de zak niet naar Spanje, maar, maar naar Angola gaan. Samen met Mauro, de uitgeprocedeerde Piet. Zo zie je maar... Er zijn genoeg middelen voor vrouwelijke strooipieten in Zutphen om hun werk veilig en naar behoren uit te voeren. Fijn dat Sinterklaas straks weer in het land is. Ik heb nu al zin in gratis cadeautjes en al die heerlijke gevulde speculaars en pepernoten. Maar dan moeten eerst die twee bosvruchten klavoetjes starten op. Dank u wel.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 was de warmste 4 november ooit. Vandaag is de warmste 5 november ooit. En wie weet wat de komende week nog te wachten staat. Er is ons een erbarmelijke winter voorspeld. Maar volgens nog is de herfst mooier dan de zomer. Was de lente de zomer en de herfst de lente. Kortom, de seizoenen verschuiven. En we praten hierover met meteoroloog uh, Roland Vax. Hij is werkzaam voor het KNMI. Meneer Vax, wat is er aan de hand? Nou, wat is er nou precies aan de hand? Uh, dat is eigenlijk dat het voor de tijd van het jaar... Ja. ...te warm is, dus voor de tijd van het jaar is het eigenlijk te warm. Begrijpt u dat? Ja, maar hoe komt dat? Nou, dat is een goede vraag. Dat heeft namelijk alles te maken met de temperatuur. Dat begrijp ik ook. Ik zal even een voorbeeld geven. Als je de oven op 220 graden zet... ...zal die warmer aanvoelen dan wanneer je de oven op 150 graden zet. Temperatuur. Ja, dat klopt. Ik zeg wel eens gekscherend bij ons op de zaak. Tempera, het jongere broertje van Regilio. Tuur. Klopt. Mensen doen er vaak gemakkelijk over, maar het weer heeft werkelijk invloed op alles. Van de economie tot de kledingkeuze van Brit Dekker. Wat heeft de kledingkeuze van Brit Dekker hiermee te maken? Ja, hoewel dat is misschien geen goed voorbeeld, want of het nu warm of koud is, die heeft eigenlijk altijd weinig aan. Wat is wel een goed voorbeeld? Nou, uh, bijvoorbeeld uh, voor de kust bij Stellendam is een potvis aankomen spoelen. Wat heeft dat te maken met het weer? Um, nou ja, dat heeft heel veel mee te maken. Kijk, de temperatuur ligt op dit moment zo hoog dat die vis denkt... dit zijn de Kariben, ik leg hier lekker aan. Dus ons klimaat is nu vergelijkbaar met de Cariben. Exact. Of die potvis die lag voor de kust van Sint Maarten... zag Willem-Alexander met zijn hoofd in de Caribische Zee liggen en dacht... godverdomme, je ligt er al eentje, wegwezen. Dat kan natuurlijk ook. <laughs> Je kan toch niet een theorie over klimaatverandering aan een potvis ophangen? Dat is komkommernieuws. Nou, dat bedoel ik. De seizoenen verschuiven. Ja. Komkommernieuws in november. De Arabische lente duurt tot ver in de herfst. Griekse te worden bevroren terwijl het daar 24 graden is. Is dat ook de reden dat de KNW de seizoenen wil afschaffen? Maar dat is niet alleen de reden, maar het heeft ook te maken met de crisis. En het eerste wat we dan wegbezuinigen zijn, uiteraard de seizoenen. Alle vier. Alle vier. Alle vier. Maar ik sluit niet uit dat er meer seizoenen zullen sneuvelen. Maar we hebben er maar vier. Nou, kun je nagaan in wat voor crisis we zijn beland, Wolf. Wat wordt er nog meer wegbezuinigd? Uh, als het aan het kabinet ligt, uh, gaat voor de Grieken sowieso maansverduistering sneuvelen, uh, de regenboog en volle maan. En waarom? Nou, dat is het enige dat ze nog bezitten. Oké, okay, tot slot krijgen we echt een zware winter. Uh, kort en bondig, ja. En wanneer zal de winter aantreden? Nou, tegen de tijd dat ik de winter verwacht... zal de winter als seizoen niet meer bestaan. Maar de extreme koude uh, verwacht ik rond de laatste twee weken van juli. En de weersverwachting van vandaag? Nou, uit de voorspelling is gebleken dat er een groot SP-front op komst is. PvdA uh, verkeert daardoor in zwaar weer. We zien een hoger drukgebied boven het CDA, wat zich ontwikkelt tot een behoorlijke depressie. En dat de SP uh, de wind in de rug heeft, ja, nou goed, dat heeft alles te maken met de PVV. Hoezo wordt de PVV? Die zorgen vanuit het Midden-Oosten weer voor een verbod. Wat voor verbod? Op sluierbewolking. Dank u wel. Als je Zeg maar niets meer. wel als jij dat wil, zeg maar niets meer Laat me maar gaan, wees nu maar stil Lidwoord de is het lidwoord het aan het verdringen. Het huis, het geld, het portier is voor steeds meer mensen de huis, de geld, de portier. Het begon er ooit mee dat mensen zeiden het huis die daar staat, waarbij die al snakte naar het lidwoord de. En nu zeggen veel mensen dus inderdaad de huis die daar staat. Het blijkt uit verschillende onderzoeken waarover het tijdschrift Onze Taal deze week schrijft. En het zijn betrouwbare onderzoeken. Anders had er bijvoorbeeld nog wat bijgestaan dat de zijgers opvallend vaak pindakaas op een boterham doen en daar hyperactief van worden. Zelfs bij landnamen rukt de op, heb ik zelf gemerkt. De Griekenland van Papandreou, hoor ik gisteren nog iemand zeggen. Ik dacht even dat er sprake was van een andere taalfout... en dat de spreker niet de Griekenland, maar de Griekenlanden bedoelde. Dus dat ze vluchten uit hun eigen land en dan bijvoorbeeld landen op de pier van Scheveningen... waarna ze in Den Haag een verblijfsvergunning aanvragen, wat evenwel niet kan... zolang Griekenland nog in de eurozone zit, maar misschien dat Ad Copjan... dan toch nog een studievisum voor de gelanden en gestrande Grieken kan regelen. Hier staat een gelukkige christendemocraat, zei Koppian Dinsdag... nadat hij tegen een verblijfsvergunning voor Mauro had gestemd. Op zijn website voegde hij er dezelfde dag aan toe... dat die zin echt uit zijn hart kwam, zelfs uit de grond van zijn hart. Hopelijk stelt Koppian zijn hart nog eens ter beschikking van de wetenschap. Want ik ben benieuwd hoe het klopt. Ik zou er wel een live-uitzending aan gewijd willen zien. Dan zou Charles Groenhuis aan de hartchirurg kunnen vragen wat we zien als hij het hart van Kopjan opent. Gesteld al dat het op de juiste plaats zit. De chirurg zou dan wijzen op de linkerkamer en de rechterkamer. Bij Kopjan ook wel eerste en tweede kamer genoemd. <lacht> Waarna de specialist dan waarschijnlijk met een heel schrijnende ontdekking komt. Namelijk dat er in die eerste en tweede kamer van Kopjan allemaal achterkamertjes blijken te zijn. Met ook nog eens lijken in de kast hierop duiden dat Kopjan van zijn hart een moordkuil heeft gemaakt. Daarna roept de chirurg dan opeens voorbijsterd van achter zijn mondkapje... dat hij helemaal los van het hart van Kopjan iets heel wezenlijks mist in het onderzochte lichaam. Een ruggengraat. Heeft hij geen ruggengraat? Horen we Sjaal Groenhuizen dan retorisch vragen? Vervolgens naait de arts weer alles dicht en dient daarna een dubbele declaratie in bij de verzekeraar. Want er schijnen veel artsen te doen. De zaak dubbel naaien, zo bleek gisteren uit een promotieonderzoek. Tussen 2006 en 2008 zouden artsen maar liefst 1 miljard euro te veel hebben gedeclareerd. Dat we liever de zeggen in plaats van het komt onder andere doordat er veel meer de woorden zijn dan het woorden. Op den duur sluit de taal zich altijd aan bij de meerderheid. Terwijl het in de politiek vaak precies omgekeerd is. Als 85% van het CDA-leden bijvoorbeeld aangeeft iemand een verblijfsvergunning te willen geven... zeggen de Tweede Kamerleden juist unaniem nee. Let wel, het gaat bij de taalverandering waarover we het hier hebben alleen om het lidwoord het. En bijvoorbeeld niet om het uit de zin, dat is je van het. Die zin verandert niet in, dat is je van de. En het regent pijpenstelen wordt niet, de regent pijpenstelen. En een zin als, ik heb het helemaal gehad, bijvoorbeeld met kopje. Wordt niet, ik heb de helemaal gehad met Kopian. Zelfs niet al heb je alles helemaal gehad met Kopian. Op zijn website sloeg Kopian zich dinsdag op de borst. Samen met Kathleen Ferrier besloot ik vorige week mij bij deze onverhoopte uitkomst ne niet neer te leggen, schreef hij. Waarmee hij doelde op het aanvragen van een studievisum voor Mauro vanuit Angola. En hij concludeerde dat is per saldo voor Mauro goed afgelopen. Nou! Hora, hulde voor Kopjan. De heerschap die er mede voor zorgt dat de CDA in de peiling op de schamele aantal van elf zetels staat. En net als de Griekenland van op weg is naar de faillissement. Ik mag toch van ganser harte hopen dat de afscheid van Kopjan in de verschiet ligt. En wel in de zeer nabije verschiet. Standing in the door of the pink flamingo crying in the rain. It was a kind of so, so love, and I'm gonna make sure it never happens again. You and I, it had to be the standing joke of the year. You were asleep around, lost and found, and not for me, I fear. To make it work You in a cocktail skirt And me in a suit Well it just wasn't me You're used to Wearing less And now your life's a mess So insecure you see I put up with all the scenes And this is one scene That's going to be played My way Take Can see the makeup sliding down Hey, little girl, you will always make up So take off that unbecoming frown What about me? Well, I'll find someone that's not going cheap in the sales A nice little housewife will give me a time okay just smile Muziek 81, om precies te zijn. Soft Cell en say hello en wave goodbye. Waarin je daarvoor kon luisteren naar de column van Wim Daniels. Uitgesproken afgelopen zaterdag in Spijkers met Koppen. Daarvoor hoorde je het gezelschap No Nomads die in die uitzending zong. Een variant op zeg maar niets meer bekend van André Hazes. Maar het origineel is al veel ouder. Dat komt namelijk uit 1963 van Leslie Gore. You don't own me. Maar goed, nomads hoorde je dus van vorige week. En daarvoor kon je luisteren naar het cabaret van de afgelopen week... uit Spijkers met koppen. Henk en Henk zongen Sinterklaas. Wie kent hem niet? En er was ook nog de column van Martijn Koning. Tot aan het nieuws met Ewald de Jong. Deze stem van Lana Del Rey. En daarna nog één uur